Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij beleefd het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We met nu. Toebak leeft. Je draai je aardang voelt, moet je gaan. Blijft ze toch een leuke plaat. stereophonics Af en toe maken ze toch van die lekkere popplaatjes. En soms is het weer snoeiaard. En soms dan dat je denkt van... Oh man, hou zo met janken. En dit is echt een leuk plaatje. Innocent. Tweede geld is het radio. We bij Wit in Zandvoort. Blijf in bed liggen. Haal even een kopje thee en snel weer onder de wol. Want wij hebben de juiste berichtgeving om, ja... Toch die boze wereld buiten te houden. Want als je het allemaal zo leest... Nou, onder andere als je wel naar buiten gaat, moet je wel even je stoep vegen. Natuurlijk wordt eh, hier en daar toch wel opgeroepen om. Hou je eigen straatjes schoon. Balken ja. heeft het ook jarenlang geprobeerd. Dat is niet helemaal gelukt. Hoewel hij heeft wel goede dingen gedaan heeft Maar goed, ja, maar soms, Sommige dingen krijg je gewoon niet van je stoep af. Dan krijg je, oh, dat is wel plakken. Oh man, dan ligt ja. er ook iemand dat je denkt: van, moet dat nou zo nodig bij mij? Nee, moet je bij de buur neerleggen gewoon, hè? Uh, <laughs> ja, was het ook niet de film De Avond of de Aanslag? Zo? De Aanslag, <laughs> dat was het. Ja, ik denk dat het een film Ik heb wel gehoord hoor, dat, uh, dat, dat soort verhalen hoor je altijd hoor. Ja. of dat er iemand aanspoelt op strand en die wordt gewoon, uh, gewoon even met een auto gewoon 100 meter verder neergelegd. Je. Gisteren in de, <laughs> de wereldrijd door was uh, een correspondent uit Rusland, uh, kwam even langs om te vertellen oh, van ja. het valt allemaal wel mee met de kou in Nederland. En die vertelde over de sneeuwklokjes. Sneeuwklokjes? Ja, dat zijn zwervers die gaan zeg maar in het park liggen. Nou ja, de Russen zijn natuurlijk over het algemeen oh. toch wel vaak dronken. Het zijn hele vaak grote sneeuwklokjes, kan je wel stellen. En die gaan dan op een bankje liggen. Oh, even bijkomen. En als je ook niks op je hoofd hebt, dan word je wat duizelig. En op een gegeven moment, als je niet gauw ergens naar binnen gaat en een muts koopt, dan kan je dus de weg kwijtraken. En dan weet je echt niet meer waar je bent. En dan val je dus neer, dan bevries je. En dan komt er een laag sneeuw over je heen. En nog een laag sneeuw, en nog een laag sneeuw. En als het dan eigenlijk zomer wordt, dan komen de sneeuwklokjes tevoorschijn. En dat zijn echt honderd tot duizenden mensen die ze nog echt waar? Het is een speciaal opruimingsteam. Het woord, sorry de dat ik lach. Dit is wel waanzinnig, dit dit is, dit, is, dit is wel heel bizar. Dus veeg je straat even schoon, want voordat je weet, ligt er hier ook eentje op de straat. Ja. Nou, ik heb ook een beetje over. een soort portiekje ja. Waar je uit de wind kan staan zitten Weet je wel ja, van ja, ja. <laughs> en ik, dus, dus, ik zal zorgen dat ik het stopje goed leeghaal. Oh man, dat gaat stinken op ja, een gegeven moment ja, in de, de, de zomer klokjes oh wat erg Maar uiteindelijk, uh, ik, ik werd vanochtend om Nou, wat was dat, kwart voor zes wakker En toen hoorde ik iemand zijn auto starten En toen werd uitzetten En op een gegeven moment hoorde ik heel veel gekrap en heel, op, echt, op een tempo dat je denkt van schiet eens op man Stap eens in die auto, Rijn nou weg weet je, En dan kan ik nog even een kwartiertje slapen zo hmm. En krap, krap, krap, op een gegeven moment was het weer stil Hoor ik weer een de deur gaan. Krap, krap, krap. Hoor ik veeg, veeg, veeg. Ik denk, gaat er nog We wat gebeuren? Dat is een het doen zeker? Tussen een gegeven moment stapte ik uit bed vandaan. Ja, zag ik bij de buren. Links van mij zag ik dat de hele straat was geveegd. De auto was helemaal keurig. Helemaal, helemaal afgezeemd bijna. Zeg maar, alles was eraf. En het licht was uit binnen. Ik denk, heb je... Idioot. Ben je nou echt je bed uit gegaan? <laughs> om je auto te... Ik denk, wat een autist. Om je stoep te doen. ja. Dat is en het echt... was 6 uur ochtends. Ja, ik moet hem straks maar even op aanspreken. Daar, daar zijn wel pillen voor. Dat je daar niet van gediend bent. Daar ben van. ik niet van gediend, Jood. Nee. En ik wil met mijn slee ook voor jouw huis langs kunnen. Ja, dat kan hem weer niet. En dat kan hem weer niet. Ah. Echt... Gewoon, je, je had eigenlijk de tuinslang moeten pakken ja. en gewoon even bij hem een beetje spuiten. En dan, ah, heb je een, dan kunnen je kinderen rennen in, het ij, in, de, in de sneeuw bij jou en dan, en dan glijden je bij hem. Ja, ik ben nog wel genoodzaakt om een keer toch met s nachts al die sneeuw weer terug te brengen. <lacht> Geweldig. Maar ja, de, de, de, trouwens over de sneeuw uh, ijs uh, gesproken. Ja. We maken wel een, een, een snel stapje, maar het is wel zo dat de volgende week... De twaalfde en dan krijg je de feestelijke opening al van de ijsbaan. Tadaa! Oh, oké, okay, dus, leuk. Uh, en, en nou ja, en jij kan vanmiddag een feestelijke opening doen bij de buren. Dat gaan we doen. Oké, okay, even wakker worden. Mocht je nog niet wakker zijn, hebben we de, de paselijke, onpaselijke muziek daar weer. Dat vind ik ook wel even leuk, zeg. Soms even tegen het zere been aan het trappen en daarna weer een pleister op de wond. Was it worth it? Was it worth it? Was it tight? This might be the first time that I caught you out You gotta think twice, this might be the last time that I caught you by your name Naambaar, want de zon schijnt, dus. Heaving at the rays, she's all bill away, breaking all of the day. She is not my friend, and everyone conspires. Still I choose to swim, slipping beneath the tide. yeah Was het niet een geweldige pleister die ik daar gewoon even net plakte? Nou, die uh, Amy Murdered and Lying. Dus, uh, ja, James Vincent Moreau. Ja, als je wil weten. If, you, if I Had a Boat... Ja, dat vind ik zo mooi. Ik zou niks met een boot doen. Want ik heb vorige week net ook zo'n uh, zo tochtje gemaakt met zo op zo'n platte boot. Met leuk was heel gezellig. Maar dan heb ik het ook weer gehad voor het rest van het jaar. Maar ik zou, als ik heel veel geld heb, zou ik wel een ontzettend duur jacht voor mijn huis neer willen leggen. Dat wel gewoon. Ja, een moet je lekker doen. En dan komen er s'nachts mensen en die laten je jacht gewoon zinken. Ja, wat kinderachtige boot. Nou, echt kinderachtige lummels zijn dat Hij geweest. Hij heeft 10.000 uitgeloofd voor de daders. Ja. En ik vind gewoon en degene die ze vinden, die mogen ze gewoon eerst wel eventjes een beetje. Een beetje plagen voordat ze ze inleven. Ja, maar ik, ik vond het wel een heel langdradig verhaal wat die afstak bij witte Witteman. Ik vond het een gegeven saai tegen Hugo kan, kan je niet echt iets over de ruimte zeggen? Ja, ja, maar hij is <laughs> natuurlijk behoorlijk overal streef. Ja, dat, dat zijn ik weet, mooie ik boot. Ja, dat weet ik allemaal. Het zo lang het, is, het verhaal. Eco-huppel de pub. Dus niet kniep of zo. Jezus man, wil Ik weet dat het heel vervelend is. Een 10.000. Nou, vertel even iets over de ruimte. Dat vind ik heel interessant. <laughs> we hebben natuurlijk ook uh, afgelopen weken uh, buitenaards leven gevonden. op aarde. in een mono Ik weet niet meer precies waar het was. Het is echt een afzichtelijk Buitenaards leven op aarde gevonden. Ja, nou, dus, dat vind ik dan wel knap. Ja, dat is heel knap. En daarom moeten we nu in de ruimte ook gaan zoeken of we daar geld voor hebben. Ja. Pff, blijven be bezig houden met belangrijke dingen die WK naar Nederland moeten worden gehaald. <laughs> ja. Nou, ik, ik hoorde een uitleg van iemand die zei over Sid Bettler, de, de, de maffiabaas zeg maar, van de FIFA. De, ze zeggen allemaal natuurlijk dat hij uh, smeergeld heeft opgestreken. Maar eigenlijk waar hij naar kijkt is: hij kijkt naar de landen die nog niet veroverd zijn door de voetbal. En Zuid-Afrika was daar een mooi oh, voorbeeld van. hij wil van. voetbal promoten daar. Promoten. En dan gaat het ook okay. naar dat. In 2018 gaat het naar dat land, ik ben de naam even vergeten, dat, dat Olieland. Waar ze, waar ze heel veel geld hebben. Qatar of zo? Ja, Qatar, ja. Waar, waar het ontzettend warm is, dat kost echt heel veel energie. Dat zijn en die geld. landen waar ze die enorme dure renpaarden hebben, weet ja, je wel? Ja, die, ja, ja, ja, ja. Nou, daar gaan ze dus voetballen. En dan moeten ze maar zinnige stadia, stadions gaan maken om, <lacht> uh, uh, ja, om die temperatuur omlaag te, te halen. Maar dat gaan ze allemaal redden, want ze hebben er geld voor. En het pakte ik allemaal niet uit. Maar nu zeg ja, ze maar. Ze hebben daar toch ook zo'n uh, snow palace daar ergens uh, in. Uh, in Dubai of zo, daar kan je, heb je echt een enorme huh? snow palace midden in in, ja, ja, in, ja, in, in in de woestijn ja, daar. En, uh, en daar kan je dus echt, uh, daar heb je geloof ik twee pieces of zo. Leenen die ook echt... geld uit daar of? Ja, maar die mensen daar zijn zo rijk door die olie. Dus ik snap dus echt helemaal niks Ze niet weten zo. gewoon van gekkigheid niet dat ze met hun geld moeten doen. No. Je krijgt wel eens via internet ook van die uh, van die leuke foto uh, dingetjes. En dan ja? zag je dus ook van een zo zo'n man die had gewoon echt een Rolls Royce, echt van puur zilver. En dan kon je even zijn huis zien. Nou, het leek alsof je echt in een heel groot warenhuis rondliep. Per etage. Dat was echt niet normaal. Dat is echt belachelijk, hoor. dat wil ik gewoon niet ja, die, die, die, Misschien zo iemand, die kan dan inderdaad ook meedoen in Nederland met het Prinshoekvrouw. En die kan in zo'n klein appartementje in Amsterdam, in het midden, bitterballen proeven. En laat oh. hem maar even een dag geld uitdelen. Dan is het echt over met die economiecrisis die we hier hebben. Gewoon. Mm. Maar ik vind het op zelf goed Absoluut. dat ze daar wordt gehouden. Want daar is het ook een hoop geld. Maar Sint Bittler heeft zoiets volgens uh, mensen die de stand hebben, die hebben gezegd van hij kijkt eigenlijk naar landen waar het voetbal nog niet groot is. Dus West-Europa, vergeet het mij, dat gaat niet meer gebeuren. Er gaan eerst andere landen worden, worden, uh, hoe noem je dat? Uh, worden overwonnen met voetbal. En dan pas komen ze terug uh, naar okay. landen waar het al lang al uh, bekend is. Ja, als het hier een beetje begint af te zakken. Dus het heeft niks te maken met geld. Het heeft ook niks te maken met uh, dat we verkeerde uh, strijd hebben gevoerd. Het heeft gewoon te maken dus wij kennen voetbal. Voetbal is bijna hier ontstaan met Johan Cruijff bijna bijna ah bijna maar ja. nog net niet helemaal uh, ik, ik sla nu een beetje door ja inderdaad, inderdaad weer. Uh, nog meer uh, kleine ja. berichtjes ik, ik vind dit wel ik, denk, ik weet niet of dat echt een leuke bewoording is glasbakbaby kan je oh, bang. ja een glas, Het is wel, het is is wel weer een, een mooie nieuwe voor de woordenlijst die aangevuld wordt ieder jaar aan het eind ja schrijf hem even glasbakbaby van, van Schrebbel. dat je denkt nou ik kan, hem, kan ik hem spellen leuk glasbakbaby een glasbakbaby ja glasbakbaby Dood. Dode is, is dood? Nee. Oh. Ja, hij was dood. Ja, oh. De baby is dinsdagavond de gevonden in een glasbak in Den Haag. En toen is de vrouw, 31-jarige vrouw, is aangehouden. Die was de moeder. En uh, ja, op uh, ja, moord voor moord. Maar uiteindelijk bleek dat het baby dus doodgeboren is. En dat ze waarschijnlijk toch mee. Ja, dat zo. shit, wat moet ik hier nou mee? En nou, dan krijg je natuurlijk wel niet rare wanen. Als je soms. Uh... Ries, dus in er eentje is ze bevallen. Blijkbaar. Ja. Het lijkt me ook afgrijzelijk om iets zo'n in je eentje mee te maken ook. Ja. Maar ja, 31. Nou, dan... Dan ben je natuurlijk geestelijk wel wat stabieler dan dat je 16, 17, 18 bent. Dat maar, is zeker waar. Maar blijkbaar heeft ze dan continu geheimbrouwen. Vertel, vertel ons de en out's. Nou, meer staat het niet. Dat ze op vrije voet is gesteld. En dat ze niet meer verdacht wordt. Dat, ja, heeft dat kindje niet vermoord. Dus dat oh, ik, vind ik wel Maar ik wil het verhaal achter weten. Van hoe is het gebeurd? Ja, Was het tijdens ja, ja. een one-night stand? Of had ze een hey. lange relatie? Had hij het uitgemaakt? Ik vind het veel interessant om over andere dingen te praten. hè? Ja, maar dat, nee, dit staat er niet in, helaas. Ik dat vind, oh, vind ik wel heel triest, uh, ja. triest verhaal. Maar ja, het dit. enige voordeel van dit nadeel is dat het kind. Uh, We zijn terug bij voetbal. <laughs> We waren bij voetbal. Oh ja, ah, nee, Jan Kruif loop... hoor ik nu. Hoor je? Nee. Ja, die, oh, die bedoel zelden. je dat? Ja, ja, ja, ja dat, dat wel. Maar ja, dus, uh, het voordeel van het nadeel is. Ja, je hoeft het kind niet op te voeden. En je kan weer doorgaan waar je uh, gebleven bent. Maar zoals de mensen die dus wel kinderen hebben gekregen. Ja. Er is in het Duitse stadje Trier is daar een enorme kerstacademie. Er wordt een cursus gegeven, tafelmanieren voor kinderen. Vind je dat niet geveldig? Een etikette leert daarbij 6 tot 12-jarigen... tijdens een drie-gangen-diner in een restaurant... onder meer hoe ze een servet moeten hanteren... hoe ze spaghetti moeten eten. En die docenten zegt ook wel van... ja, ik ben geen drill-instructeur... maar ik wil alleen die dingen leren... die je op die belangrijke momenten moet weten. Ja, wel. Dus de kerstacademie biedt sinds vier jaar in die weken... voor kerst 13 verschillende cursussen... om de gezinnen kerstproef te maken... En uh, de kinderen die, uh, tegenwoordig, die uh, trekt ze steeds vaker terug op hun kamer om te gamen. En ze hoopt echt uh, door dit aanbod gezinnen weer tot elkaar, te, uh, to zu aan het brengen, ja. Nou, dus dat wordt wel geweldig. Dus uh, je kan je kinderen daar uh, een middagje kwijt En uh, ja, de kerstmarkt zijn allemaal begonnen. Dus dat is natuurlijk eigenlijk best wel leuk. Ik zit er zelf ook eens over te denken van, je moet gewoon de trein pakken. En dan ga je gewoon over de grens, de eerste grote stad, dan ga je daar gewoon een hele zaterdag naar zo'n kerstmarkt. Hartstikke leuk. Nou, ik, ik was naar de, gisteren even naar een, uh, noem je dat, een, uh, een tuincentrum. Mm -hmm. En daar was ook wel een kerstmarkt gewoon. Ja, ja tuurlijk. Jeetje, ik weet niet. Ik vind het een beetje vroeg ook. Oh, okay. ja, maar qua omzet, de hoogtepunt van het jaar. Ja, ja, ja. Het moet allemaal, ja, ik snap het allemaal wel. Het moet door, het moet door, het moet door. Oké, okay, Silo Grima weer eens heeft een nieuwe single uit. Ik ben even vergeten wat het was. Maar het haalt niet bij deze plaat. Dus vandaar dat we gewoon echt steeds deze draaien. Bright Lights, Bigger City. aan het licht. Veel muziek, het zou zo een of andere... Uh, ja, weet, Starsky Huts krijg ik ook een beetje het gevoel bij deze platen. CeeLo Green en zelf zei altijd... Is het knals? Knars Barkley? Nee, het is het niet. Dat het lijkt zou lijkt er wel, wel op, ja, hè? He? Nee, CeeLo Green en Fuck It begon voor hem... Uh, daar begon is zijn carrière een beetje mee hier in Nederland. Dat brak, brak het, ah, mee door. Ja, op teletext kan je de okay. missende stukken tekst kan je terugvinden. Het is bijna half en om half altijd even wat nieuws uit de regio. Wacht even, zet hem even terug. Ja, Prutsen. Nou, wat hebben we zo uit de omgeving te melden? Wat hebben we te melden? Nou, uh, ja, dit is uh, wel een, een dooddoener. Maar de 51ste nieuwjaarsduik in Zandvoort, die wordt alweer georganiseerd. Vorig jaar waren er 1300 mannen, vrouwen, kinderen die zee, de zee in gegaan. En zullen dit jaar willen ze dit overtreffen. En uh, de, de, je kan dus meedoen via een inschrijfformulier. En die staat op www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl Dus print het formulier uit en neem hem mee. Dus je hoeft niet van tevoren in te schrijven... maar je kan hem uh, meenemen, het formulier... als je daar gaat staan met je mutsje. En, en je jaar is het? het? is de 51ste nieuwjaarsduik al. Is hij ooit eens afgelast trouwens? Is je ooit dus niet door nee, doorgaan? nee, hij is toen ooit wel doorgegaan... terwijl er maar, maar twee, twee kustplaatsen het deden. De rest was overal afge, afgelast... En het was gewoon echt een onwijs harde branding. Ja. Yeah. Maar het zijn dus zulke onwijs mooie foto's geworden echt van, de, van de KNRM. Met die, met die boot die echt die op de golven. Dat was ja, wel ja. echt helemaal geweldig. Die, die foto's ja, zijn zo mooi. Jij wil zo'n man op zo'n boot. Och. Hmm. Ja, dat, ik zie het al. Ja, um, zo'n stoere man. Ja, in, in Egmond kom ik wel eens in Egmond aan zee. En daar hebben ze natuurlijk de de noem je dat ook weer Egmondse half marathon is dat. Maar Ja, het is lopend, maar die is ooit dus afgelast omdat het ook te koud was. En dan zou je denken, ja, dat is te gevaarlijk voor die hardlopers. Nee, nee niet voor de hardlopers. Voor maar de, de omstand, voor het publiek. Ja. Want er is namelijk iets gebeurd. dan konden de ambulances niet op tijd komen. Dan, denk ik, dan, maak je, dan zou je zorgen maken om de hardlopers. Nee, het gaat om het publiek. Ja, die staan stil. Die staan gewoon stil. Ja. Die staan gewoon uh, klappertanden. Niks ik doen. moet inderdaad zeggen, ik zou nog steeds een keer mee moeten doen. Ja? Maar ik heb echt zo van, nou ja, hallo. Eigenlijk, ik, ik ben wel gek als ik dat ga doen. Nee, dat soort dingen moet je afsluiten. Moet je doen als je, de, als je, je onder de twintig bent gewoon. Moet je genieten dat de jeugd voor je uitloopt. <lacht> No. Oh. Nou, verder uh, uh, zijn we wat hardrijders gezien gesignaleerd op de Gilperdreef in Heemstede. Controleerde politiemensen maandag, uh, avond 22 november. Ik vind het altijd leuk om voor te lezen. Vandaar, dat zou ik weer hier voorbij komen. Er geldt een snelheid. Luister nou eens even. Van 50 km per uur op een Gilperdreef. Maar er is weer te hard gereden. Nee. 773 km per uur is er gereden. Oh nee, dat waren gecontroleerde. 773 mensen zijn er gecontroleerd. En er reden er 132 te hard. Ze hebben maar niet... De hartsgemeente er sneller erbij geschreven, want dat is te drollig voor woorden. Want de vorige keer was het ook iets van 70. Okay. Maar goed, het heeft weer geld opgeleverd, dat stroomt allemaal weer in de politiekast. En dan kunnen ze bedrijfseitje weer van doen. Want dat hebben ze hard nodig. Want de politie natuurlijk, iedereen lijkt er wel tegen te zijn. Ja. Dus hebben de steun nodig. Eh, nog even een stukje agenda. Op zaterdag 11 december organiseert Pluspunt een gezellige kerstmarkt. Het kerstshoppen wordt een feest. Want bij de kraapjes en cadeautjes krijgen we... Van vertreed. En een heel groot poppenkast. Oké, okay. zaterdag 11 december. Van half 11 tot half 3 in Pluspunt. En de volgende dag op zondag 12 december... wordt in de krocht ook een kerstmarkt georganiseerd. Ook tweedehands spulletjes en al die dingen meer. Daarnaast is er dat weekend in de krocht... ...is er ook een, uh, een toneelstuk van uh, Wim Hildering. En dat heet volgens mij een bomvol hotel. Ik ga erheen. Oh ja, hier. En het is uh, vrijdag en zaterdag. Als jij nog kaarten wilt hebben... Uh, ...de kaartverkoop is gisteren gestart bij Brune Balken... ...aan de Grote Krocht. Kost 7,5 euro. En uh, ja, mochten er nog na de voorverkoop plaatsen zijn... ...dan is er ook nog uh, verkoop direct voor aanvang in de krocht. Okay. En het uh, leuk detail is dan wel dat onze... Uh, Eigen voorzitter van ZFM, die heeft dan wel eens uh, dat hij dan op de bühne staat. En dat hij zegt: Van ja, wij hebben donateurs. Maar weten wie geen donateur zijn? Wij zullen u nog even benaderen straks. Dan kunt u donateur worden. Oh, dat klinkt dan zo via GTA. En Dat hij zegt hij ook: Van er zijn er nog drie? Zie je ook die in sommige mensen dat ongemakkelijk die zitten. Die <laughs> en s'avonds komen ze met een spuitbus en markeren ze die plekken. Ja, ja precies. Geweldig. De volgende dag komt er wat voor je deur staan. Nou, mm. ja, sterk, als je bij jou uh, de volgende dag tevoorschijn komt. Zou maar gauw donateur worden. De, de babbeltruc is er veel toegepast. Uh, iets in, in de heemstede omgeving. Uh, oudere mensen worden dan met een babbeltruc uh, afgeleid. En heel vaak komt er dan iemand achterom of van wat. Nu hebben ze daar een workshop voor. En die vindt plaats in het Casca. Ik heb het al eerder voor. Maar ik vind het echt een heel goede workshop. In het begin vond ik het een beetje lachwekkend. Ik denk, ja, dat is ook weer een babbel. terug om geld uit, uit, uit de zak te klommen. Maar, maar het gebeurt toch regelmatig, dit? Hij is gratis, de cursus? Uh, dat staat er eigenlijk niet eens bij. Oh, nou, vorige je... keer kostte het wel een paar eurotjes zo. Maar het is ja. voor mij een goede investering. In Casca dus, uh, Wat, hier uh, weg 96 in Heemse. Wacht even, workshop hè? is op woensdag 15 december vanaf half twee aanmelden. Uh, op postbusveiligheidabazaatje.nl uh, en daar kan je daar maar, dus je maar ma uh, ma uh, wat voor trucs zijn dat uh, weet jij dat uh... Uh, nou, daar komen ze de gasmeter op meten of uh, meneer, uh, meneer, mogen we even gebruiken maken van uw telefoon, mijn gsm doet het niet. Weet je, dat soort dingen, maar zijn ze binnen en dan gaan ze even uh, in het uh, telefoonlaadje gaan ze even kijken of ze de pincode kunnen vinden. Dat soort grap. Of uh, meneer, we zijn van de bank en uh, er is iets met uw pinpassen. Wilt u ook de code even meegeven? Zullen dat we even checken lukom. of u het doet? Wat is uw pinpassen? Uh -huh. Ja, nou, als ze ja. toch over geld hebben, tijd voor de landenkeuze. Ja, kijk eens. Money, dat money, ik... money. Abba, het vliegt eruit in deze dagen dat ik nog mee mag maken, Abba, ja. in deze show. Moet toegeven. Maar ik vind het wel gênant als mensen op straat Abba gaan zingen. Want uh, nou ja, het is alweer lang geleden dat het zomer was natuurlijk. Maar uh, toen had mijn vrouw zo'n uh, zo borrel op straat. En toen werd Mamma Mia opgezet. Oh, mijn god. En dan gingen ze op straat, gingen ze staan dansen en Mamma Mia mee zingen. Nou, ik, ik vind die film gênant. Maar dit vond ik nog net even een stap... Nou, het viel me ook zo tegen in die film. Ja. Dat er die ene man, die ook James Bond had gespeeld... dat hij dan in, de, in die film ging zingen. Ik vond oh, het zo'n zo afknapper. Dat zou Greg niet meer doen, de nieuwe James Bond. Nee. nee, nee, nee, nee die nee, zal wel nee, op nee. een stoel gaan zitten zonder zitting en zich, de, de, tegen de klote aan laten slaan. Ja. Maar verder dan, dan niet. Ik vond ja, het zo mishandelijk van ik... een stoel, trouwens. Ja, ja, maar ik vind het wel een van de mooiste uh, uh, verhoortechnieken die er zijn. Ja. Ja, ik vond het ook wel. Ik, ik heb denk, een beetje jeuk daar. Doe nog maar even met die knoop tegen mijn... Hatsjee. Hatsjee. Hatsjee. <laughs> nou, ik uh, zag nog een ander leuk bericht in de Heemsteedse krant. Dat gaat over... Um, even kijken. N.B. Bloot. Dokter nn Bloot. De heer nn Bloot. Die is 90 jaar. En die heeft een... Uh, een hele bloot? Uh, apart. Hij heeft een, een lintje gekregen. net zoals onze, onze uh, Rob. Hij heeft ja? een lintje gekregen. Hij is opge... ...opgegeven door een van zijn twee nichtjes. Hij is heel opgegeven, ja, hij is nee, al 90 nee, jaar. Nee, nee, nee, doe dat dan niet. Dat kan niet bij zo'n... Dat is vervelend, als ik dat hoor Maar hij Sorry. heeft een uh, oorlogskruis gekregen... ...door uh, de, de burgemeester Marianne Heremans ...omdat hij bijna, nou ja, 60 jaar geleden... Dat hij opgegeven is. Ja, hou eens op! <laughs> Godzomme. Straks, bij, tijdens de uitzending, legt hij misschien het loodje. Ja, het ja, oh, soms... dat zou wel heel erg zijn. Straks van die nare telefoon. Ik heb heel veel respect voor mensen die gewoon... Ja, oud zijn en heel veel dingen hebben gedaan vroeger, weet je wel. En je ziet ze nu schuivelend door de straat heen. Maar ja. nou, Ze hebben 60 jaar geleden hebben ze er dingen uitgehaald... die je denkt: wow, dat zou ik echt niet durven. Maar dit is wel die, net zo iemand. die ook dan zo op 6 uur ochtends uh, zijn paadje vrijmaakt. Ja. Nou, ik denk dat hij dat even. Uh, nee, dat laat dat ik niet meer. Uh, dat hoeft niet meer. Maar goed, hij heeft dus uh, tijdens de oorlog heeft hij, uh, heeft hij uh, een kaserne leeggehaald. Hij heeft in het verzet gezeten. En, oh, ja. Nou ja, hij heeft allerlei dingen uitge uitgehaald wat goed is geweest. En daar heeft hij dus een, uh, een oorlogskruis voor gekregen. Maar nu pas, ik vind het dan wel vreemd dat het zo lang duurt. Nou, heeft ja. hij al die tijd heeft hij het verzwegen of heeft hij het uh, verdrongen. En dat hij nu. Na zoveel jaar, misschien erover durf te praten. In ieder geval. Het was geheim, natuurlijk. Ik vind, ik vind het wel. Ja, het zijn, het zijn mooie verhalen. Gewoon, dat ik hoorde afgelopen week ook weer een verhaal van. Uh... Uh, uh, oud oud, uh, nou, niet strijds, oude oud strijders uit de eerste wereldoorlog. Oh, ik denk leven die nog. Ja. Maar die hadden de, alles bij elkaar geroepen. Daar hebben ze tien jaar aan gewerkt of zoiets. Want de, de, de laatste is volgens mij vorig jaar overleden en de eerste uit dat blokje interviews die was al in 1998 overleden. Ja. Maar die waren dus om ronde 100 jaar oud. Zeker. En die konden gewoon dingen vertellen dat, of ze het gisteren hadden beleefd. En dat ja. is 19. Dat was 1918, 1916 was het gewoon ja. de eerste wereldoorlog. Ja, dan en dan je zag je die beelden jongen. erbij. Dat, je dacht, dat was toch geen oorlog, man. Met, met, met, met, je moest je elke keer he, herladen. Pang. En, en, maar als je die verhalen hoort over mosterdgas. Nou, dat was niet misselijk. Ik denk echt heel maar Je misselijk. werd er wel heel misselijk van. Ja, dat is heel naar. Ik vind neig. het leuk op een ja, kroket. Ja, ja, ja. Ik vind het lekker, maar niet in mijn gezicht. Nee, inderdaad. Maar ja. ik had heel veel respect voor oude mensen. Gewoon die, die, die nu echt dat je denkt, bij de kast. Schiet eens op. Maar vroeger hebben ze wel dingen gedaan. Dat ja. de meeste mensen nu echt niet meer durven. Dat denk ik. hoe is het met de archbo? Als ik het nu doe, is dat allemaal wel goed met de ja, Als, ik, uh, als ik steeds moet herladen, dan krijg ja. ik een RSI van. Mag ik dan wel uh, wat veiligheidsmensen omheen? Want ik moet herladen. Ja, nou ja, ja, nou ja, dat ja, dat soort dingen. Ja. Dat is gewoon niet voor te stellen hoe het vroeger ging. Ja, nou. dus. In uh, China is er een uh, passagierstrein. En die, die uh, ging zo hard. Dat het snelheidsrecord is gebroken. De trein haalde vrijdag tijdens een testrit 486 km per je uur een idee, als je me noemt. en dat is dus de hoogste snelheid voor een normale passagierstrein andere treinen hebben nog wel hogere snelheden gehaald maar de spoorlijn uh, waarop het record gebroken werd is nog niet af en die wordt dus pas in 2012 geopend maar hierdoor wordt de rit van Beijing naar Shanghai teruggebracht tot 5 uur en het is nu 10 uur zo, dat scheelt echt wel. Ja, maar het project kost wel 24 miljard euro. Oh, miljard hè? Ja. Ja, nee, ik denk wel miljoen. al Wat crisis, ach, we maken gewoon een nieuw treinstelletje. Maar ik vind dit toch wel handiger om te maken dan, uh, dan inderdaad dat we weer op zoek gaan met de hele dure raketten naar boven en zo, weet je wel. Ja, dat ze dan toch een nieuwe Laten levensvorm gezien. zoeken. Laten hier even lekker gaan goed gaan kijken. Ja, dat lijkt me ook wel veel handiger. Dus. Maar goed. Maar ja, je bent er wel lekker snel in ieder geval. Dat is duidelijk. Oké. Okay. Even glam rock op die zender. Het sneeuwt in Zandvoort sneeuwt bij u thuis ook? Leuk hè. Ja. Hij kan weer naar buiten die buurman. Ik vind dat leuk. Ja hoor, moe kunnen weer aan. Pak de schep maar weer. Tuur is bliss, hè? Huh? Ziri, is bliss. Tamme Impala, goed. Ja, okay. nee, het is allemaal duidelijke okay. taal. Uh, het is allemaal duidelijk. Het is een kwart vijftien. Oh, het gaat echt. Het wordt echt wit gewoon. Oh, ja. En we, dan gaan wij samen, gaan we naar Haarlem. Maar dan moet ik nog terugkomen. Als het spoor maar niet bevriest. Als er maar geen blaadjes op vastvriezen. Oh nee, maar er staan nu branders op. Nee, het is nu elektrisch. Hoe doen ze? ze doen het niet met branders, maar ze doen het op een andere manier. Zetten ze de stroom op waardoor het niet bevriest, die wissels. Ja. Nee. ja. Nou, je, ziel, dat je, het echt, je gelooft er helemaal in ja. gewoon. Dat... Maar het komt er wel flink uit nu even, zeg. Goed, nou even tijd over nog wat speelt. Ik weet, ja, wie weet, wil je er ook helemaal niet uit. Maar toch nee. willen we daar wel wat uh, tekst over ja. vertellen. Nou, ik zal je vertellen in, uh, in Paradiso Amsterdam. Daar komt Wayland vanavond. En Joep van het Hek zit in Carré. Maar ja, dat is geen zing, hè. Dus dat telt niet mee, hè. Die zeurt alleen maar. Van de DNA telt ook niet. Ik heb hier een mos. Oh ja, Moss. mos. In de Melkweg in Amsterdam. Speelman speelmannen Speelman in Hengelo. Maar dat is gewoon theater, hè. Ja. Uh, holy fuck! In de Melkweg. Hey, Kennen jullie dat u dat? Klinkt, dat klinkt toch stevig. En Joseph Arthur in Paradiso. En Carnival in Sugar Factory. Wat is dat dan, Carnival? Oh, dat had ik even naar nou moeten kijken. Dat ben ik ja. op Een en Autolux in Paradiso. Een Living Color in Hengelo. Hey. Maar daar had je die niet gedraaid, vandaag? Ja, daar open we mee. Ja, Met dat vond ik een heel color. lekker nummer, moet ik inderdaad zeggen. En de Soweto Spiritual Singers, die zitten in de rij. Dus dat zal wel echt zo'n groep komen die naar uh, aanleiding van het vorige voetbaltoernooi uh, denken: wat is Nederland toch een leuk land? Want <laughs> Want al die oranje mensen. Wat hebben we nog meer? Ik moet even in de buurt blijven. Earth DJ Set in Paradiso. Uh, Permanent hebben con Contrust. Contrust. <laughs> dat moet eigenlijk contrast zijn, denk ik. Nee, dat is echt... Een u uh, dan hebben we nog in Amsterdam Time Warp 2010 in de Sporthallen Zuid. Oh, okay. Ik weet niet wat dat is. Ik ga hier even op klikken. Wat is dit Ja, ben je toch echt nieuwsgierig? Kijk dan maar even. Uh, ja, ik ja. had wat muziek uitgezocht, maar ik kom net achter dat ik eigenlijk muziek heb uitgezocht op gisteren. Gisteren speelde namelijk een beetje dat heet Robert Francis. Althans, ik denk dat het een beetje is. Het zou kunnen zijn dat hij alleen is. En die heeft momenteel een klein hintje met uh, Junebug. Dus ja, misschien ben je er gister geweest en dat had je zoiets dat was Reda. Goed, nou, dan kan je nog een keer even na genieten. Hey, ja, vind ik wel heel goed plan. Het klinkt, moet wel mooi zijn als je in zo'n zaal staat. Ja. Dat je dan helemaal God, om je heen je voelt vibreren, die geluiden die passen en zo. Oh man, ik had er één gemoeten gewoon. Ja, ja. Robert Francis. kids there we shouldn't think about the rest Ooh. Oh. Oh. Ooh. you'd put the moon in a basket on your bike front by the coast Pas op, dat mag niet. Dan krijgen we dit weer, ja, met, met de kerst krijg je ook altijd zo'n A4'tje van je leidinggevende. Het is dus leuk dat jullie de kerstboom optuigen, maar het mag niet. Je moet een nepboom hebben, ook geen open vuur en de kerstkaarten aan de muren hangen. Want als er brand ontstaat, dan, ja, als het dat niet in pad hangt, dan, dan vat het sneller van. Dus ja, er zijn echt zoveel voorschriften dat je uiteindelijk die kerstsfeer wel mag creëren. Maar het is niet makkelijk hoor. Echt, uh, je kan beter zeg maar op je, op je monitor een kerstboom neerzetten en dan is het al klaar. Dat is veel veiliger. Op je monitor? Ja, een gewoon een beetje op je, op je computer, weet je. Ja, ik ja. een achterblad kerstboom En net zoals dat je zo'n open haard vuur, uh, vuur uh, op je tv-scherm doet ook met zo'n DVD. Ja, ja. Maar dan moet je wel een beetje echt wel een heel groot, uh, een groot scherm plasma. hebben, hè? Dat is natuurlijk dat is wel heeft, heel. Uh, waanzinnig. Zo milieu bewust, hè is niet zo'n bewust. Ja, maar, ja, ja maar ik heb toch alweer een beetje. Ik zie er toch altijd weer een beetje tegenop. Ik, ik, ik, ik, heb, ik heb wel wat opbeuring nodig. Ja? Ik, ik ga, denk ik, moet ze misschien toch wel een nieuwe kerstboom kopen. Een neppertje. Maar ik wil graag eentje die, als je hem uitklapt, ja? dat die gewoon één keer klaar is. Ah, jou? kom op, die zeg. Wie zeg ik nou. Nee, joh. Of een kerstboomservice die gewoon zegt: van nou, moppie, wij regelen het wel voor je. Is het niet wel gewoon om dat pleintje wat bij jullie. om daar een hele grote kerstboom neer te zetten? Even met z'n allen lappen jullie gewoon even 10 euro. Dan kopen jullie er een van, weet werk voor 300, 400 euro. Dan gaan jullie met z'n allen met een ladder erbij. gaan jullie mee uh, of rentrekken. En dan allerlei dingen erin gooien gewoon. Ja, dat is best leuk. Gewoon dat ga ik dus echt niet doen. Een grote fiets gooien erin en zo. Die ja. moet ook iets doen natuurlijk. En die wil alleen maar met, met spullen gooien. Dus Laten ze dan dus gooien zijn fiets erin en scooter oh. Over scooters gesproken. Nou, kijk uh, maar. Een kijken. scooter. heftig gedrag en te kosten van wat het kost. Problemen te ontkomen aan de. Nou, dat is een hele moeilijke tekst. Het gaat over natuurlijk. Uh, er is 7 en 6 jaar geëist voor het doodrijden van een Nijmegenhaard. Twee Marokkaanse jongens die dachten van weet nee, je wat? Tevonden. Ja, en misschien had die man wel een lintje ook gehad ook. Ja, die, ja? precies. was ook ja. wel iemand een man uit de oorlog. Wat zakken? Maar die uh, twee Marokkanen die dachten weet je wat we gaan doen? We gaan een bank overvallen. Kom op, we stappen op de scooter. En we gaan met pistool. En uh, nou, we gaan daar naartoe naar de bank. En toen... Uh, Want toen kregen en, ze niks. Toen en, waren ze zo En, ze, en, ze, en ze waren naar op weg. Ze waren nog niet eens aangekomen. Oh. Maar toen kwam de politie kwam ze tegen. En ze hadden geen helm op. En ook geen bivakmuts. Ja, dat doe je toch ook gewoon. Als je een bank gaat over, dan doe je toch bivakmuts op. Ja. Dat hadden ze niet gedaan. Ze hadden niks op hun hoofd. Dus dan ging de politie achter omdat ze ja, toch een bonnetje wilden uitschrijven. Toen gingen ze tegen het verkeer in. Ze gingen over het fietspad heen. Ze gingen over het zebrapad En daar reden ze dus een man overhoop. Die later dus aan zijn uh, verwonding is bezweken. Oh. Echt een heel triest. Hoe verhaal. oud was die man eigenlijk? Uh, dat kan ik ze gewoon niet ja. traceren. Maar goed, het, het was wel een bejaarde man. En uiteindelijk uh, was ook een van de schoenenbereiders. Is gewond geraakt. Die is naar de eerste hulp gebracht. En daar is de familie van de dader. Die toen even slachtoffer was. Is flink tekeer gegaan. Want die zeiden: van Je moet hem helpen. Je moet dit, je moet dat. Ze konden bijna ook niet helpen, want die familie stond zo in de weg die was zo stampij aan het schoppen terwijl het echte slachtoffer die ze aan hadden gereden lag te sterven en, en de kamer ernaast dus nu zijn deze twee uh, verdachten zijn veroordeeld tot zes uh, en zeven jaar voor het doodrijden van die Nijmegenaren. en uh, ze hebben geen grijntje brouw getoond en ze bleven elkaar kamer aanwijzen, van nee hé, hey, rij op de scooter, ik zat achterop, nee hey en uiteindelijk heeft de rechter gezegd, ja het is even lekker met jullie jullie alle twee zijn hier gewoon verantwoordelijk voor ja. het gedrag dat jullie daar vertonen wat een stelletje prutje. Je om... krijgt een beetje het idee van wat je vroeger had ook uh, hè, van dat, uh, dat is volgens mij uh, Salomon-oordeel. Dat, dat er toen een moeder kwam van uh, ja, zij heeft mijn kind gepikt. Nee, dat kind is van mij, dat zaten in Russië. En dat toen zei Salomon van, nou, weet je wat? Doen we doen gewoon het kind delen we door midden En je krijgen allebei een helft. Ah, oh, is wel goed of En toen rood, de echte, en de ene, zei is goed. En die ander zei van, nou, dat mag zij wel hebben. En toen zei diegene van, Hei. dat is de moeder. Ja. Maar nu hadden ze ook gewoon met hun moeten zeggen van, nou, jullie krijgen gewoon allebei gewoon uh, uh, twintig jaar. Ja. En dat degene die uh, het hart spiept, uh, die, die, die heeft het dan misschien niet gedaan. Nou. Dus maar ja, dus... hij zat wel achterop. Ik vind ze ze wilden samen de overval. Ja. En ze wilden ook samen de buik delen. Ze wilden ook samen de straf delen. Ook. Wat een stelletje. Wat Ik vind het ook wel weer... Ja, wat de prutsers vind ik het ook. Dan ga je een bank overvallen ja. Wat denk je dan eerst aan? Nou, een pistool en een bivakmuts. Ja. Dan ga je op de schoeten. En wat doe je dan op je hoofd? Niks. Dan denk je, ja. Het is toch logisch dat je er onderweg naar wordt aangehaald door de politie. Ja, het is, het is echt verschrikkelijk. Nee, maar het is, wat is wat gewoon mensen... van, weet ze vinden het gewoon niet eens erg dat die man dood. is. ze vinden het gewoon erg dat ze dat geld niet hebben kunnen jatten. Ze dat ze echt... gepakt zijn, dat vinden ze vervelend. Dus ze hebben gewoon totaal geen, echt geen, geen, geen, niet contact, geen, geen compassie, geen contact meer met de medemens, helemaal niets meer, hè? Nee, nee nee, nee, nee, nee, Echt In een, in een subcultuurleven, in een onderwereld nou, Ja, ja. Nou, misschien dat ze dat Punten in de buurt. Ja, ik weet niet of ze nou in de gevangenis beter betere worden. Dat, dat uh, is dus de vraag. Nee. Dus ik zeg weer voor de zoveelste keer op. ...naar Pakistan en dan gaan we lekker scheppen. Ja, ik... Uh... En dan uh, als je klaar bent... <laughs> ik krijg wat beelden en wat, wat geluiden door... Maar ze zitten nu daar. Ze zijn er buiten aan het verscheuren. Nou, volgens mij zitten ze al aan de ketting, volgens mij. Ah, kijk. Ja, ze zitten in zo'n ketting ja, zitten ze. Ja, ze worden hotel. niet vrolijk want van. Ze zijn gevangen een ketting met zo'n bal uh, om mijn voet, dus dat zit wel goed allemaal. Oké. Okay. Nou, uh, Toebak leest op de radio. Straks in tien ook Goedemorgen Zandvoort. Altijd spannend, hè? Het Is altijd spannend ja, uh, of dat gaat gebeuren die gaat uitzending. Waar gaat het over, hè? Want volgens mij had ik dat ook aan jou gegeven. Ja, is dat zo? Waar het over gaat. Ja, ik zie hier ook. Uh, oh, oh, oh. Ik kijk even naar de, naar de locatiezender. Hij staat aan. En ja. ik hoor wel, maar het is altijd spannend of het na tien uur, zeg maar, of het vanuit nou ja, hoog komt. In ieder geval dat uh, Daan Schraam komt volgens mij in ieder geval vertellen over het bomvolle Hotel. Ja. En uh, ik denk dat er ook wat mensen zullen komen om over de IJsbaan te praten en zo. Maar ik heb het ergens, maar het, het, het, ja, ik, ik voel me weer overvallen plotseling. Ja. Ja. ja, nee. Dat, ja, uh... Ik denk dat die hier uh, uh, loonverhoging niet in zit dit jaar. Ik denk het ook niet, nee. Nee, nee. Het klinkt wat rommel Maar waar op, is de uh... banketstaaf? Uh... Ah, kerstpakket, even mee wachten nog ook. Okay. Nee, ben je banketstaaf voor Sinterklaas. Ja. Uh, gewoon een heel klein stukje. Uh, ja, ja en dus uh, die is grote staaf. Als je oud wordt, dan wordt die wat minder. Een beetje bros That's r i Wat een herrie op de vroege ochtend. Ja. Nou Zo, zeg. British Sea Power heet het. Living is so easy. Pak De mooie momenten. En die momenten zijn nu. Ja, kijk naar buiten. Kijk naar buiten. Kijk naar die mooie sneeuw. Doe een kaars aan. En dan zien we Roy. En even verstild kijken. En dan zien we Roy echt zwoegen tegen die sneeuw in richting Hoogland. We hebben een probleempje een beetje met onze zender. We zijn bang dat die misschien een beetje vastgekit is door de sneeuw. Maar uh, het komt allemaal goed. Ze komen als het goed uh, is hierheen yeah. zo. En dan gaan de groenemorgen antwoord gewoon beluisteren vanuit onze studio. Huh? wel een beetje enthousiaste, uh, actieve even. houding. Ik weet niet, ik had zo'n déjavu-gevoel. Ik had, gevoel. Ik had okay. een beetje Groundhog Day. Okay. Dus nou, ik had nog een uh, uh, de, de plastische chirurgie. Ja. Yeah. Uh, het schijnt dat ontwikkelingen binnen de plastische chirurgie... een enorme aanjager zijn geweest voor innovatie in de zorg. Ja. Yeah. Want de uh, plastische chirurgie hebben we eigenlijk... de dank aan vele doorbraken... Okay. Want uh, iedereen denkt altijd aan uh, ijdeltuiterij. Siliconenborsten, face lifts en al die andere dingen. Maar eigenlijk is uh, de tak eigenlijk ontwikkeld om ernstige verwondingen te genezen. En dat was vroeger al zo. Dat hij had een, een Jonathan, Johannes, Johannes, dan ik zeg een Nederlander. Ja. Die is de pionier geweest. Want die heeft uh, onderzocht hoe huid kon worden opgerekt, gerekt en hergebruikt om gezichtswonden van soldaten te herstellen. Okay. En uh, de belangrijkste innovatie is er ook wel geweest om. Uh, uh, bloedvaten en alles met elkaar te verbinden. En uh, waardoor donortransplantatie mogelijk werd. Dus eigenlijk is er echt de echte plastische chirurgie. wat we nu toch allemaal aan het doen zijn. Hè? met die uh, wenkbrauwcorrecties en uh, oogwallenreconstructies. en al die dingen. Ja? Ja, dat is natuurlijk allemaal. Uh, inderdaad, ijdeltuiterij. Maar het is natuurlijk wel fantastisch dat mensen die zwaar gewond zijn. en dat die gewoon toch hun gezichten terugkrijgen. Als je hoort dat er hele gezichten getransplanteerd worden. Ja. Ik, van, ja, ik vind het toch wel waanzinnig. Het is echt heel bijzonder. En weet je ook nog die film Face-Off met John Travolta? Die vond ik wel geweldig. Heel, ik ja, het het wel geweldig. Heel maar hij speelde heel goed, speelde die ja. gewoon ja. Nicolas Cage, John Travolta. Dat kan hij echt heel goed. Echt fantastisch. Goed, uh, uh, nog even een berichtje over een haai in de Rode Zee. Er zijn twee haaien gevangen. Die worden verdacht van het aanvallen van vier duikers. <laughs> en het OM uh, heeft het volgende gezegd. Ja, die hebben voorgesteld levenslange gevangenisstraf <laughs> in een dierentuin. Het is het voorstel. Van. Door de aanvallen van de. zijn alle watersporten verboden in een Egyptische badplaats.